3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Schulz en staatssecretaris Mansveld... hebben de bezuinigingen bekendgemaakt voor het verkeer en vervoer. Hun departement moet tot 2028 bijna 6,5 miljard euro inleveren. De verdere ontwikkeling van de N23 in Noord-Holland, de vernieuwing van het aquaduct in Scharsterburg in Friesland en de verbreding van de A67 bij Leenderheide worden geschrapt. Ook wordt er minder geld uitgegeven aan de verbetering aan het spoor tussen Schiphol en Lelystad en komt er minder ruimte voor goederenvervoer naar Oost-Nederland. Schultz en Mansveld benadrukken dat ze niet de kaasschaaf hebben gebruikt... maar dat ze een inhoudelijke afweging hebben gemaakt per gebied en per vervoersvorm. Volgens hen gaat het overgrote deel van de geplande projecten door. De Tweede Kamer wil af van pop-up-vensters... waarin internetgebruikers om toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. De regeringspartijen VVD en PVDA vinden die vensters te onvriendelijk voor gebruikers. Vanavond is er een debat met minister Kamp over het cookiebeleid. De VVD wil hem dan oproepen om de cookieregels te verduidelijken. De PVDA vraagt zich af of het niet beter is om in één keer toestemming te vragen voor alle cookies, zoals de internetsite van de Telegraaf bijvoorbeeld al doet. De Europese Unie en de Verenigde Staten beginnen formele onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Volgens voorzitter Barroso van de Europese Commissie is het grootste handelsverdrag ooit. De handel tussen de EU en de VS bedraagt 455 miljard euro per jaar. De gesprekken moeten nog voor de zomer beginnen. Als de onderhandelingen lukken wordt het voor ondernemers in Europa makkelijker om handel te drijven met Amerikaanse bedrijven. Het Australische parlement heeft Aboriginals erkend als eerste bewoners van het continent. Het wetsvoorstel werd unaniem aangenomen en is een tussenstap om de erkenning op te laten nemen in de grondwet. Die grondwet werd ingevoerd in 1900 en maakte geen notie van aboriginals als bewoners van het land. Aboriginals werden gezien als wilden die geen recht hadden op landbezit. Er was een vrijbrief voor de blanke kolonisten om het land te bezetten. Via een referendum wordt de bevolking nu gevraagd of de grondwet moet worden aangepast. De regering denkt dat zo'n referendum volgend jaar kan worden gehouden.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 Het Brabantse bedrijf erkent dat er paardenvlees uit Roemenië ligt opgeslagen... maar zegt dat het ook weer als paardenvlees de deur is uitgegaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft monsters genomen van het opgeslagen vlees. en Het vlees blijft voorlopig in de koelcel liggen. Dan het weer. Het is droog en af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vanuit het westen dooi met sneeuw en ijzel. Na morgen warmer, maar ook kans op nachtvorst.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gutke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. Met hier aan tafel Anthony Fountain van Stop the Traffic. Die zometeen een appeltje gaat schillen. William en Natasja Seidsma vanavond zendt het tv-programma De Vijfde Dag een reportage uit over de dood van jullie zoon in zorginstelling zijn. Hoe oud, hoe oud is zij geworden? 13. 13 jaar. Te jong, hè? Veel is te jong. En uh, houdt u de zorginstelling verantwoordelijk? Ja. Goed, nou, hoe dat verhaal in elkaar zit, dat horen we zo meteen. Oké, okay, we hebben straks nog live muziek van Trio Bier. En straks tegen half vier maken we de winnaars... van de cd van Kasper van Koten en Bertolf bekend. U kunt nog kans maken op de cd door nu naar onze website te gaan. Dit is de dag.nu. nu. En ook tegen half vier hoort u het gedicht van onze dichter bij de dag. Dat is vandaag fruitje van de Ploeg. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Antonie Fountain van de mensenrechtenorganisatie Stop the Traffic. Antonie, uh, je zei net al met de voorzitter van de jonge socialisten... wil je een appel te schillen? Toon Gene, waarover? Uh, dat gaat over uh, het uh, sociaal leenstelsel. Dat is dus tegenwoordig is het voorstel dat jongelui in plaats van studiefinanciering krijgen een, uh, een schuld opbouwen. En als ze dat dan niet terug kunnen betalen... dan wordt dat op een bepaald moment kwijtgescholden. Als je wilt gaan studeren, moet je geld gaan lenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het in principe neer. En ook echt vlak, uh, flink wat lenen. Dus uh, echt in de buurt. Van 30, 40, 50.000 op een bepaald moment. En die jonge socialisten, de jongerenafdeling van uh, de P van de A, uh, bij Mond van genen die zijn hier een groot voorstander van. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Nee. Uh, en waarom, waarom snap je dat eigenlijk niet? Uh, de, een aantal redenen. Ten eerste, ik denk dat daarvoor de, daardoor de drempel echt verhoogd wordt, vooral voor kansarmere jongeren om uh, te gaan studeren. Want ja, je gaat toch een hele grote. Uh, lening aan, wat een heel groot risico met zich meebrengt. Je en... hoeft alleen terug te betalen als je het kan betalen. Toch? Ja, dat wordt er nu gezegd, maar vroeger werd uh, een tijdje terug werd er ook gezegd: van joh, als je geen hypotheek neemt, dan stel je van je eigen portemonnee, nee, jongens, risicoloze investeringen en dergelijke. Sterker nog, hoor, dat woord risicoloze lening is twee dagen geleden door Toon Gene zelf ook in de mond genomen. Uh, dus dat is een van de redenen, die drempel die wordt verhoogd. En tweede, ja, je moedigt mensen ja, aan. Jij, een... jij gelooft niet dat je, je niet terug hoeft te betalen als je het niet kan betalen. Nou, ik zeg dat we dat niet kunnen, kunnen uitsluiten, maar dat is niet de, de kern van het verhaal, de kern van het verhaal is van ja je verhoogt dus die drempel voor voor jongelui vooral uit kansarmere posities en dat zou hij niet moeten willen dat hij als jonge socialist zou die dat sowieso niet zo de jongere afdeling van een partij hoort per definitie voor de jongeren op te komen en hoort per definitie niet een partijlijn te volgen zo nou daar is hij is aan de lijn Toongene, gaat het nog ja hoor gaat nog het gaat nog mooie reageren als je wil op wat Antonie hier zegt nou ja, ik vind het juist een, uh, een goed voorstel, het sociaal leningstelsel. Want nu is het gewoon zo dat iedereen in Nederland, alle studenten krijgen studiefinanciering. Tussen aanhalingstekens gratis geld. Oké, okay, daar moet je wel je studie uh, van betalen. Dus ongeacht uh, hoe rijk je bent, uh, al zelf, hoe rijk je ouders zijn. en Maar ook vooral ongeacht uh, hoeveel geld je later gaat verdienen. En een, een, een uh, lening voor een opleiding is toch echt iets heel anders dan een lening voor een vakantie of een bankstel. Dat is gewoon... Een investering in jezelf, waar je vooral zelf individueel heel veel profijt van hebt. En je daar dus best iets aan mag meebetalen. Ja, maar ik hoorde Anthony net een paar keer zeggen, je weet niet of het geld terugkomt. Het is een drempel. En daarom is het een van de belangrijkste onderdelen ervan... dat als je het niet kan terugbetalen, dat je het ook niet hoeft terug te betalen. Dat is de essentie ervan, voor ons in ieder geval. Maar dat kan je niet zeker weten, zei Anthony net. Nou, ik denk dat je dat dus wel zeker kan weten. Uh, dat, sorry dat ik het zeg, nu zijn we weer over details bezig. Het gaat eigenlijk om het principe van het idee in een moderne tijd... waar we in de afgelopen vier, vijf jaar hebben gezien wat voor effect het heeft... om ontzettend grote leningen, individuen als huizenbezitters, landen en banken... en dat soort zaken, gaan we doodleuk een nieuw systeem... proberen. Weer neer te zetten, waar mensen weer individueel met, met tienduizenden euro schuld opgehoopt zitten aan het begin van hun leven. Ik vraag me af hoe dat verstandig is, los van het feit dat het ook nog eens een keertje... Uh, je, je, je, uh, je wisselt het solidariteitsprincipe van we gaan allemaal ervoor zorgen dat onze jeugd kan studeren... voor eigenlijk een heel individualistische uh, oplossing, waar ik me ook afvraag juist weer... of de, de mensen uit wat kansarmere situaties hier dan uh, niet een grote drempel krijgen. Toon. En volgens mij is daar onvoldoende zicht op zelfs. Toon, grote drempel. Nou, ik denk dus dat dit drempel ontzettend meevalt. Vooral als het goed wordt uitgelegd en er niet die, eh, steeds bankmakerij eh, bij komt kijken van uh, de drempel wordt verhoogd. Want dat is natuurlijk niet zo. Iedereen kan gewoon die lening... Uh, hoe, hoe is dat natuurlijk niet zo? Daar, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want dat hoor ik steeds zeggen. Maar daar hoor ik echt uh, tot nu toe geen enkel feit of cijfer. Nou, maar een wens die de van de gedachte iedereen, is. Iedereen kan gewoon een lening nemen. En het geldt voor iedereen zo dat je alleen hoeft terug te betalen als je hem kan terugbetalen. Dus er is geen drempel. Het is een risicoloze lening. Het is een lening die je alleen moet terugbetalen als je hem kan terugbetalen. En het is ook een heel andere lening dan alle, dan alle andere leningen. Ik ben het helemaal uh, met je eens... dat uh, je niet zomaar voor, voor uh, van alles en nog wat moet gaan lenen. Maar dit is toch een lening waar je ontzettend veel uh, aan hebt. En vooral degene die de opleiding doet... profiteert individueel ervan. Nee. Dus dan kan je dan ook individueel wat uh, vragen. Maar en is het is bovendien ook nog eens risicoloos. Dus, dus ik zie het probleem niet. Nou, Ik zie het probleem heel duidelijk wel. De jonge socialisten die als een jongere groep... die voor jongeren dus ook voor studenten op zouden moeten komen... die heel hard gillen... In in plaats van iedereen kan studeren, zeggen ze... iedereen kan lenen, iedereen kan een schuld opbouwen. Daar zit toch een ideologisch ja, beginpunt waarbij ik me afvraag... van jongens, moeten we dat met z'n allen willen? Waar is dat solidariteitsprincipe heen? Waar is een goede start van je carrière dan heen? Nee, je begint gewoon met 30, 40.000 op individueel niveau... in plaats van vroeger. Nou, dat je collectief met z'n allen hoog. zorgde. Uh, ja, Toon, die bedragen zijn erg hoog, zeg je? Wat voor bedrag gaat het volgens jou? Volgens mij gaat het maar om 14.000 euro 14 bij een normale, uh, uh, normale studieduur, Maar wat het punt is over solidariteit, het huidige systeem is verre van solidair. Uh, kinderen die ontzettend veel geld hebben, bijvoorbeeld hun ouders zijn ontzettend rijk, die krijgen ook studiefinanciering. Uh, mensen die later misschien inderdaad uh, bij, bij banken ontzettend bedragen gaan verdienen, betalen uiteindelijk hetzelfde... Uh, we hebben ook gewoon gratis ge nou, studiefinanciering gekeken, net als uh, uh, bijvoorbeeld iemand die uh, cultuurgeschiedenis studeert. En uh, daar willen we dus wat, wat in veranderen. Maar, de, dat maar is, denk jij niet, denk, denk niet dat jongeren zullen zeggen van ja, dan zit ik straks voordat ik dat huis ga kopen waar ik ook al geld voor heb, zit ik nog met een, met een schuld van nou ja, laten we er 25.000 euro voor maken. Dat is toch wel een, een element dat een rol kan spelen als wat, je gaat besluiten of je gaat meedoen. Wat overigens van je mogelijke hypotheekhoogte uh, ook afgetrokken wordt in de regel. Nou ja, dat, dat, dat zijn allemaal details die ook nog uitgewerkt moeten worden. Daar, daar zijn wij in ieder geval niet zo voor dat het inderdaad meetelt uh, bij de, een hypotheek. Uh, dus dat is wel een belangrijk onderdeel ook nog. Maar ik denk dat het wel meevalt omdat het namelijk een, nogmaals een schuld is die, die je naar draagkracht terugbetaalt. Als je het niet kan betalen, hoef je het niet te betalen. Nee, en en hebben jullie, hebben jullie vragen gesteld? Hebben jullie onderzoek gedaan bij mensen van jongens stellen? Uh, bij deze optie heb je dan een hogere of een lagere drempel. Hebben jullie dat onderzoek al uitgevoerd? Kijk, wij, wij hebben het inderdaad niet ontzettend uitvoerig onderzocht, want wij zijn, dus het is een een wij zijn vooral een politieke jongerenvereniging en geen onderzoeksbureau. Maar wij vinden het, het beginpunt voor ons is, we willen een systeem waarbij onderwijs toegankelijk is voor iedereen en waarbij de draagkracht daar een beetje aan bijdraagt. Nou, dus jullie hopen dat het geen drempel opwerpt? Dat weten nee, jullie dat... niet? Nou, wij, wij, wij, het hoek, moet geen drempel opwerpen. Het hoeft ook helemaal geen drempel op te werken, op werpen, omdat het een risicovrije lening is. Waar je dus zelf helemaal geen risico bij loopt. En als iedereen ja. gaat roepen, het roept een drempel op, het roept een drempel op. Dan gaan mensen natuurlijk denken, oh, er is een drempel. Maar als we gewoon eerlijk met elkaar zijn, en inzien van, eigenlijk verandert er niet zo heel erg veel. Iedereen kan nog steeds studeren, het is nog steeds toegankelijk voor iedereen. Dan, dan is er ook niet die psychologische drempel, nee. want die is er in feite er helemaal niet. Jij zegt, Toon, in de ideale wereld zouden wij het leenstelsel ook invoeren. Dat zeg ik ook weer niet. Oh. Ik denk uh, dat je uh, nogal betere systemen kan verzinnen... bijvoorbeeld de inkomensbelasting nog verder uh, progressief uh, maken. Maar dat ligt nu niet voor. En nee. het gaat vooral okay. om de verbetering ten opzichte van het huidige systeem. Dankjewel, Toon van de Jong Socialisten... en Antony Fountain van Stop the Traffic. En wij gaan luisteren naar Trio Bier. Afgelopen zaterdag was de presentatie van jullie cd... De klok tikt in Paradiso. Even voor mensen die denken dat jullie carnavalsmuziek maken... leg even uit wat voor muziek het is. Het is eigenlijk een mix van uh, alle muziek die wij mooi vinden. Dus dat varieert van uh, het levenslied tot en met uh, de rockabilly en de Amerikanen. Oké, okay, wat En Dat u... heeft alles behalve met carnaval. Ze heeft helemaal niks met carnaval te nee, maken. Oké, okay, nou nee, is dat misver het, ja. misverstand. En, en een weer? trio is ook vier, zie ik. Vier mensen. Uh, we zijn eigenlijk met z'n zisten. Maar we zijn okay. wel ooit begonnen op straat. En toen zongen we en mochten pas bier drinken als we geld verdienden. Dat hadden, zo is het ooit ontstaan. <laughs> ah, maar ah, inmiddels... ah, vandaar de naam. Okay. Geen levensstelsel. Ja, nee, nee, nee. nee. En, en, kijk, maar ik heb inmiddels zelf het gevoel dat, uh, dat die naam er niet zoveel veel bedoelt. Wie denkt er nog bij? de doors aan deuren of van het goede doel heeft volgens mij ook niks te maken met met een uh, goed doel. Inzamelingsacties. Voor, nee. uh, wat gaan jullie voor ons spelen? Uh, storm in de Glas. Oh. Al wat ik zag het was een storm in een glas Nu dagen later Begrijp ik het pas Soms heb je alles En soms krijg je niets Soms ligt het antwoord In de wind die niet blies. Je rijkte je hand Ik balde mijn vuist Ik vervoerde de sleur Jij noemde dit thuis Geweten kompas. Als de fout is begaan Als het glas is gesneuveld en de schepen vergaan Jij Jij komt in overvloed Ja jij Zit in mijn bloed Waar ik ook wezen mag Waar ik ook schuilen zal Niet zonder jou niet zonder jou, waar de liefde de trommel slaat. Een bloem langzaam open gaat. Niet zonder jou, niet zonder jou. Zijn ze waard als jij me niet kust? Ik jou niet zeg dat in ieder moment. Ik jou al mis als jij er bent. Geen stormen een glas, maar schepen op zee. Mijn vuist, geen vuist, ik rijk met je mee. Verder dan alles, veel verder dan niets, veel verder nog. Dan de wind die niet blies Want jij Jij komt in overvloed Ja jij Zit in mijn bloed Waar ik ook wezen mag En waar ik ook schuilen zal Niet zonder jou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 Een nacht ongestoord slapen om bij te tanken, dat was het doel. En dat heb je ook nodig als je een zoon hebt met epilepsie... op wie je elke nacht moet letten. Maar als het morgen wordt, moet je opeens naar de zorginstelling komen... want je zoon blijkt te zijn overleden. En het verhaal daarbij, dat rammelt aan alle kanten. Dat overkwam William en Natasja Seitsma. En vanavond zendt de vijfde dag een reportage uit... over wat er is gebeurd met jullie zoon. Ja, hoe is het met jullie, William? Redelijk. Redelijk? Ja. ja? ja. Hoe voelt het om, om vanavond dat verhaal... aan de rest van Nederland te laten zien, Natasja? Goed. Ja? Strijdlustig. Je wilt het wel graag dat wij dat weten? Ja, ja. heel Nederland. Ook al is het heel confronterend. Ja. ja. Nou, Ned Zonneberg, collega van de Vijfde Dag. Jij ben, hebt dit verhaal uh, opgetekend of uh, gefilmd, moet je dan zeggen, voor televisie. Wa waar ben jij op gestuurd? Hoe is het gegaan? Nou, vanavond gaat het natuurlijk over Sven. Sven is uh, 13 als hij leefloos wordt aangetroffen in de zorginstelling Sein door zijn verzorgster. Ja, en je zou denken als zo'n jongen op zo'n moment zo in nood is... dat er direct wordt gereanimeerd, dat er direct 112 wordt gebeld. Maar dat is niet gebeurd. Uh, de verzorgster is eerst hulp gaan halen... en is pas veel later gaan reanimeren samen met die andere verzorgster. Ja, dat is zo'n raar detail als je dat leest. Uh, en dan wordt de zaak eigenlijk nog vreemder... als je in de stukken gewoon kunt zien dat uh, de instelling heeft gemeld aan de inspectie... dat er wel direct is gestart met reanimeren. Dat er wel direct 112 is gebeld. Dat is een leugen. Nou, Dat is een van de vele vragen die vanavond aan de orde komen. In jouw verhaal, ja. ja. Want wil je Natasja, vertel eens even... jullie hebben twee kinderen. Eén daarvan was Sven, een zoon met epilepsie. Daar zorgden jullie heel intensief voor, hè? Ja, dat was heel zwaar, ja. ja. Want elke ja. nacht letten jullie op hem via een monitor. En af en, af en toe uh, was hij even, sliep hij even buiten de deur, zodat jullie even ontlast werden. Nou, elke, we, we hadden een camera boven zijn bed hangen. En uh, als wij nog beneden zaten, dan gingen we beurt, uh, zaten we eigenlijk op de camera te kijken. En wanneer Sven om half, wij om half elf naar bed gingen, gaven we Sven nog een pilletje. Dat lieten we hem plassen. En dan kwam hij bij ons in leggen. Ja, zodat jullie goed op hem konden letten. Ja. Ja. Natasja, nou, af en toe sliep hij dan bij die instelling zijn... zodat jullie ook even bij konden komen. Wat, wat, wat is er gebeurd, die bewuste nacht, denken jullie? Ik, het ging juist op dat moment heel erg goed met hem. Hij zat in de pubertijd en dat is ook de laatste keer dat je hersenen groeien. En dan kan de epilepsie verdwijnen of erger worden of hetzelfde blijven. Maar bij Sven leek het beter te gaan... Mm -hmm. En hij ging logeren en toen kwam hij net aan zijn periode van slechte dagen. Hij had zeg maar vijf nachten aanvallen, vijf nachten niet. En dit was net de tweede nacht dat hij niks had. Dus dat hij een aanval zou hebben op het logeerhuis was vrij onwaarschijnlijk. Ja. Ik belde altijd twee keer per dag. Ik had s'avonds nog gebeld en het ging hartstikke goed met hem. en uh, nou ja, Prima, kon ja. konden gerust gaan slapen. U dacht er niks aan de hand? Nee. Maar de volgende ochtend, William, bleek er wel wat aan de hand te zijn. En de instelling vertelde jullie... Ja, uh, we hebben alles gedaan wat we konden. Maar helaas, hij is overleden. Wanneer gingen jullie denken, dit verhaal klopt niet? Ja, voor mij was het eigenlijk al na een paar dagen... had ik, had ik er al een heel vreemd gevoel bij. En dat, werd, dat gevoel werd alleen maar sterker... nadat ze de twee leidsters bij ons thuis kwamen. En die hadden ook een intern bericht, hadden ze mee waarin het allemaal omschreven stond. Ja, en toen, toen, dat, ja, toen werd het gevoel nog sterker dat er iets niet zou kloppen. Nee. In, in dat verslag uh, staat de ochtend uh, in grote lijnen omschreven. En ook wat tijden erbij. Toen ben ik op internet gaan zoeken. En toen kwam ik op de 112-melding. En die melding... Die is twintig minuten later gedaan dan dat ze Sven in eerste instantie hadden aangetroffen. Ja, ja. Dus u ontdekte eigenlijk dat het verhaal gewoon niet klopte van de zorginstelling. Ja. Nee. Ja. Natasje, dan hebben wij in Nederland een, een gezondheidsinspectie. Uh, hebben jullie die gebeld? Hebben jullie contact met hen gehad? Dus Toen zijn had Sven overleden gemeld bij de inspectie. En na een maand heeft de inspectie een brief teruggestuurd naar zijn. En die hebben wij uiteindelijk via de huisarts gekregen. Daarin gaven ze oh. zijn complimenten dat ze het allemaal zo keurig hadden afgehandeld. Oh. Toen dachten wij, dit klopt helemaal niet. Nee. Dus toen hebben wij vijf A4'tjes naar de inspectie gemeld, met onze kant van het verhaal. Toen werd het onderzoek weer geopend. En in, toen... in eerste instantie werden wij helemaal niet gehoord in het verhaal. U werden niet dus, serieus genomen. Nou, nou niet? Wij, wij werden niet benaderd door de inspectie. Zo. De inspectie ging in eerste instantie uit alleen naar de melding van zijn en het rapport van zijn. Ja, dat is sluitend. Ja, dat is wel raar, want jullie hadden daar zeker ook wel een idee bij. Ja. Nou, net, is dit, is dit een heel uitzonderlijk verhaal? Want het klinkt echt als, als vrij, vrij vreselijk, dit. Uh, of komt het vaker voor? Was het een instelling die goed bekend stond? Hoe, hoe, hoe nou, het is zeggen? een instelling die heel goed uh, bekend staat. Het is een enorm grote instelling voor cliënten met epilepsie. Met heel veel klinische centra en uh, polyklinieken, et cetera. Alleen in eerder is er ook al een jongen overleden... onder soortgelijke omstandigheden. Die is ook in nood geweest, zonder dat dat is geconstateerd door de instelling. Ook in die zaak is aangifte dood door schuld gedaan. En in die zaak heeft zijn aansprakelijkheid erkend... en zijn uh, onder andere de begrafeniskosten betaald aan de ouders. En dat is ook niet de enige zaak. De inspectie liet mij weten dat er sinds 2007 zes zaken zijn geweest. Zes zaken van overlijden die heel veel vraagtekens opriepen. Nou, die zijn veel. in meer of mindere mate onderzocht door de inspectie. En sinds zomer 2012 staat de hele instelling dan ook al... onder algemeen toezicht door de inspectie. Omdat er veiligheidsrisico's zijn. Ja. En wisten u daarvan? Nee. Nee. nee, want jullie vertrouwden jullie kind toe aan een ja, organisatie. De, en dan de ga... beste plek van Nederland ga je vanuit. Ja, dan ga je er vanuit dat het goed is, maar dat ja. was dus niet het geval. Nee. nee. nee. nee. Jullie Als hebben toen wisten wat ik nu weet, had hij daar nooit gelogeerd. Maar ja, dat is nee. niet te laat. En, en wa, net wat, wat, wat gaat er dan fout? Waarom worden ouders dan niet ingelicht? Waarom blijft zo'n organisatie dan verkeerd handelen? Nou, dat is een hele belangrijke en goede vraag natuurlijk ook aan het adres van de inspectie. Een van de zeer opvallende dingen die vanavond wordt uitgezonden is onder andere een geluidsfragment over het gesprek dat de ouders hadden met de inspectie afgelopen zomer. Daarin zegt de inspectie zelf dat je beter op straat iets kunt overkomen dan bij deze instelling, dan bij zijn. Op straat zou het nog veiliger zijn dan bij deze instelling. En tegelijkertijd weet helemaal niemand daarvan in Nederland. Mensen sturen hun kinderen of geliefden naar deze instelling voor goede zorg en opvang. En niemand weet dat er meerdere overlijdens zijn... Waarvan deskundigen trouwens zeggen dat er waarschijnlijk sprake is van vermijdbaar overlijden, notenbenen En waarvan deskundigen zeggen er zijn structurele risico's over de jaren als je naar de inspectierapporten kijkt. Dus dat is de grote vraag. Waarom is niemand hiervan op de hoogte? En die vraag gaan we ook zeker neerleggen in de Tweede Kamer. Vanavond zal ook Kamerlid uh, Lea Bouwmeester in onze uitzending reageren live. Ja op deze punten, want er komen zeker vragen ja. naar de minister. Ja, maar Natasja, jullie, weten jullie nu wat er gebeurd is met Sven? Is dat inmiddels duidelijk geworden voor jullie? Of is, is dat nog steeds... Het is nog steeds onduidelijk. En wat denken jullie? Ja, ik weet niet wat ik, wat ik moet denken. Omdat je niet over de informatie beschikt? Ja. Nee. Nee. Nee. Zijn, ja voor mijn gevoel zijn er ja, één iemand die moet weten wat er gebeurd is. Ja. En Natasja... Zijn jullie nog steeds naar op zoek om dat antwoord te krijgen? Ja. Dat, dat wil je, daar willen jullie gewoon echt antwoord op, uh, ja. op krijgen. Ik wil heel graag weten wat er gebeurt. Ja. Ja. William, je zei net toen we vroegen hoe het met je ging. Uh, redelijk. Als ik het zo hoorde, denk ik: het lijkt me verschrikkelijk aan alle kanten. Hoe komt het dat het toch redelijk met je gaat? Ja, ja wat moet je zeggen? Ik, ik, ik, ik krijg die vraag krijg ik een uh, paar keer per dag. Ja. ja, op een gegeven moment dan. Uh, en wil je er wel vanaf zijn een beetje. Ja, ja precies kan je het elke keer vragen. Als ik u... daar iets over mag zeggen, ja. wat ik. Ik heb Natasja en William natuurlijk van heel dichtbij Poos gevolgd en meegemaakt. En je ziet dat ze zo aan het strijden zijn voor de waarheid, voor gerechtigheid. Wat is hier nou gebeurd? En dat willen zij om meerdere redenen. Ze willen heel graag erkenning en een sorry, betuiging. Maar ook in, uh, voornamelijk dat dit nooit meer voorkomt. En dat is ook een van de redenen van de reportage van vanavond. Dat is de grote vraag: hoe gaan we dit voorkomen in de toekomst? Ja. En door die strijdlust van William en Natasha komen zij er niet eens toe aan rouwen, lijkt het wel. Nee, nee, omdat je juist nog zo hard bezig bent om erachter te komen wat er nou eigenlijk gebeurd is. Nou, net, dit, wat denk jij? Kan jij daarover speculeren? Ja. Een van de opvallende punten in de inspectierapport is, is dat fysieke controles niet zijn vastgelegd. Dus dat verzorgend personeel heeft wel uitspraken gedaan... over bijvoorbeeld het laatste moment dat Sven nog in levende lijven gezien zou zijn. Maar niks daarvan staat vast. Dus heel veel dingen zijn uh, grijs. Het is gewoon de vraag van... Uh, ja, was hij daadwerkelijk nog in leven of was hij al langer in nood? Datzelfde god voor andere cliënten bij zijn. Mm. Dus je zou verwachten dat zijn komt met stevige maatregelen. Maar ik heb ondertussen ook de instelling gesproken, de directie... En die geven aan dat de inspectie daarnaast zit, dat de inspectie het fout heeft. Mm. Het ligt aan, niet aan zijn, het ligt altijd aan de ander. Dus zo wordt de zwarte piet heen en weer geschoven, kun je eigenlijk zeggen? Daar lijkt het op. Ja, oké. Okay. Nou, dan lijkt me duidelijk dat het aan de politiek is om in te grijpen. Heel veel sterkte, jullie, ook nu het verhaal weer helemaal naar buiten komt... en natuurlijk bij de verwerking ook van het verlies van jullie zoon. Natasja, uh, nee. net vanavond om? Om vijf voor half negen op Nederland twee... De vijfde dag. Ja. Casper van Kooten is weer binnengekomen. Die mag uh, iets leuks doen. Nou, twee cd's weggeven. Dat lijkt me leuk om te doen. Zeker, wat een Zwitsers heen in het programma. Ja, maar zo is het leven. Ja. Ja. Um, jullie jullie mensen mochten mailen en jij hebt twee reacties uitgekozen... waarvan je zegt van, nou, ja. die vonden we zo leuk, die krijgen onze cd. Dit is een ontzettende cliché en die ga ik toch bezig. Het was ontzettend moeilijk. Er zijn heel veel leuke reacties. Maar de eerste cd die gewonnen wordt... Uh, is wat ons betreft voor Ilka Tuinstra. En dan zal ik de motivatie... Ja, die zijn graag. Recht uit mijn hart, het liedje, zusje. Mijn zus heeft het niet makkelijk op het moment. Jullie tekst lijkt voor ons geschreven. Graag zou ik uh, haar de cd cadeau geven om haar te zeggen... wat ik nog niet eerder zei, te nuchter, maar je weet toch. Dus die heeft echt heel erg goed geluisterd. En uh, dat is precies ook waar het uh, ons om te doen was, het liedje. Dus dat is nummer één. <coughs> en nummer twee is, heel moeilijk nogmaals... maar dat is Carleen uh, van der Anker, denk ik. Maar dat is een afkorting op Komen de Komen uit, ja. Uh, Carleen. Uh, ik wil deze cd omdat ik het geweldige liedjes vind. Vooral de laatste in de uitzending. Dus dat was het tweede iets maatschappij kritischer uh, wat gezongen werd. Winnen omdat het liedje me uit het hart gegrepen is. Fijn om daar ook eens een soort van protest tegen te horen. Is Die genoteerd. Tweeën. Wij gaan ze bezorgen. Winnen het. En ik, mag ik nog twee dingen zeggen? Als je het heel kort doet. Heel kort. Uh, het clipje van Zusje. Het is door uh, onder andere Kees van Kooten gefilmd. <lacht> inderdaad van 30 jaar geleden. Is te vinden op Hardenoten.com. Het is een prachtig super 8 uh, stomme film, uh, filmpje. Wij okay. kunnen de mensen mooie beelden zien. Goed. Wij gaan uh, naar een andere kunstvorm, namelijk dichten. Vrouwje van de Ploeg. Hallo. Wij gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Prima. Wennen. De politici drinken water. Leven taartloos. De tijden zijn zuinig. Niet vastgeroest aan de interruptiemicrofoon, maar meedoen. Want de eerste kamer moet ook mee met de tweede. Het HIV-virus is een slim virus. Hij kan veranderen, of je kan er tachtig mee worden. Wij zijn er alleen nog niet aan gewend. Wij praten niet, maar hij wel. In het theater, want daar wordt naar je geluisterd. Nieu nieuwe duo's noemen geen namen, van banken, advocaten, zusjes, ego's. Een andere man wil zelf beslissen wanneer hij klaar is. In zijn moestuin tussen de boerenkool op een zondagavond. Niet voor de trein aan een touw of pillen via België. Wij luisteren naar hem, maar zijn ook daar nog niet aan gewend. Zoals we ook niet wennen aan kinderen die overlijden. Dankjewel, vrouw Kjef. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag. .nu. En daar kunt u ook de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We zeggen ook dankjewel tegen Theo Boer, tegen Ton de Kok... tegen Casper van Kooten en Bertolf, Orlando Landsdorf... Anthony Fountain, Nanette Sonnenberg, Natasja en William Seidsma. En het trio bier. Het is afgelopen, dit is de dag. Zometeen gaat de radio gewoon verder hoor. Weest u gerust. Villa VPRO, goedemiddag. Ah, hallo Thijs, Fer. we gaan het over Afghanistan hebben. Want in 2014 zijn we uit Afghanistan weg. Dat zei Obama vannacht nog maar eens in zijn troonrede. Maar hij gaat er nu wel de sokken erin zetten. Wij vragen ons af, hoe blijft dat land achter? Kan het Afghaanse leger de buitenlandse troepen vervangen? Is de Taliban eigenlijk wel verslagen? Hoe groot is de kans op een burgeroorlog? Nou, de Britten die wilden zich in 1841... na de Eerste Anglo-Afghaanse oorlog ook terugtrekken. Maar omdat er een burgeroorlog dreigde besloten ze te blijven... en vervolgens werden ze afgeslacht. Dat dan weer wel. Afijn, allemaal vragen voor journalist en Afghanistan-expert Antoinette de Jong... naar enige hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Peter Kooijmans is overleden. De CDA was van 1993 tot 1994 minister van Buitenlandse Zaken in het derde kabinet Lubbers. Kooijmans was ook bekend als hoogleraar volkenrecht in Leiden. Na zijn ministerschap werd hij rechter bij het Internationaal Gerechtshof. Peter Kooijmans was 79 jaar. Een delegatie van het internationaal atoomenergieagentschap IAEA is in Teheran aangekomen voor een nieuwe gespreksronde over het Iraakse, Iraanse nucleaire programma. Juist vandaag maakte Iraanse staatsmedia bekend dat het land vorige maand is begonnen met het installeren van een nieuwe generatie centrifuges om uranium te verrijken in Natanz. Met die nieuwe machines kan Iran uranium veel sneller verrijken.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 verkeersinformatie. Verkeersinformatie staan een paar korte files op de A10 West... naar Zaanstad voor het Coentenol 3 kilometer. Op de A10 Zuid naar Amersfoort voor de afrit Rai 2. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En de N302, de dijk Enkhuizen-Lelystad... is in beide richtingen dicht bij Lelystad. En dat komt door een technische storing. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Kan China haar kernproefbeluste vrienden in Noord-Korea in toom houden? Of moet ze daarvoor toch echt een monsterverbond met de Verenigde Staten aangaan? Dat is een van de vragen waarover ons buitenlandpanel zich buigt na vier uur. President Obama kondigt de afgelopen nacht luid en duidelijk het einde van de oorlog in Afghanistan aan. Nog dit jaar verlaat de helft van de Amerikaanse troepen het land. En de rest volgt eind 2014. Afghanistan is er klaar voor, zegt Amerika. Maar is dat zo? Journaliste en Af uh, Afghanistan-kenner Antoinette de Jong is onze gast. En Uw reacties zijn zoals altijd welkom via de site villavpro.nl. Het is tot half vijf. Villa -Vpro. Neem me niet kwalijk. Ik was in de war. Ik merk het. Ja, neem me niet kwalijk. De basisbeurs verdwijnt vanaf het studiejaar 2014-2015. En daarvoor, in de plaats, komt een leenstelsel met mogelijkheid voor een aanvullende beurs. Tenminste, als het aan dit kabinet ligt. Minister Jet Bussemaker ging vandaag in overleg met de Kamer. Goedemiddag, mevrouw Bussemaker. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u heeft waarschijnlijk, net zoals Jasper van Dijk van de SP... en wij aan de radio of aan, de, aan Politiek 24 gekluisterd... de neuzen geteld. Ja, ik luister wel. Nou, dit debat was een hoofdlijnendebat. Dus om eens ook uh, mijn ideeën te ventileren... en te horen hoe de Kamer erover denkt. Dus dat ja. heb ik goed gedaan. Ja, nou, de conclusie van Jasper van Dijk was... en we hebben mee zitten turven, is dat er op dit moment... Ik zeg uitdrukkelijk op dit moment... geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Oh, dat lijkt me een veel te snelle conclusie. Uh, want behalve de coalitiepartijen... heb ik ook D66 en GroenLinks over een leenstelsel uh, gehoord. En heb ik ook vanuit een ander deel van de oppositie... wel met kritische vragen, maar toch in ieder geval een welwillend oor. Uh, maar er woord. zijn natuurlijk veel soorten brood, hè? Je kan zeggen, ik hou van brood, maar er zijn een heleboel soorten. En een leenstelsel is ook maar een woord. Er waren verschrikkelijk veel zorgen... Over de manier waarop uh, uh, jullie het kabinet dit leenstelsel invullen. Ja, nou daarom heb ik expres nu een brief aan de Kamer geschreven. Ik moet nog een wetsvoorstel gaan maken... om ook met wensen van de Kamer rekening te kunnen houden. En ik constateer dat eh, toch in ieder geval... meer partijen het principe delen dat het goed is... om van studenten iets meer te vragen aan levensonderhoud... in de wetenschap dat ze later ook veel meer gaan verdienen... Eh, dan bijvoorbeeld mbo studenten omdat we daarmee geld vrijmaken... om te besteden aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ja. Maar ze wilden, de Kamer wilde toch in meerderheid op allerlei punten... hoewel ze het uitgangspunt voor een belangrijk deel zien zitten... sommige partijen niet, maar de meeste wel, wilden ze wijzigingen. En de rode draad in het debat was eigenlijk... want ik heb goed geluisterd dat u zei... Uh, ik hoor wat u zegt, dat zou kunnen... maar dan moet u zich wel realiseren dat dat geld kost... en dat betekent dat er minder geld overblijft voor het investeren later in onderwijs. Dat was toch een rode draad. Dus het gaat erom of u al die wijzigingen pakt... en dat geld daarvoor beschikbaar stelt. Nou, ik, uh, ik ga niet alle wijzigingen die zijn voorgesteld uh, overnemen. Maar ik wil wel nu van de Kamer horen waar zij belangrijke uh, zorg hebben. Bijvoorbeeld toegankelijkheid. Weten we nou zeker dat dit niet een groep treft van uh, bijvoorbeeld ouders met lage inkomens? H Mijn antwoord is vooralsnog nee, want we hebben daar de aanvullende beurs voor. We hebben ervaringen in het buitenland die dat niet uitwijzen. Daar heeft het, uh, is het niet ten koste gegaan zeg maar, van mindere studenten. Maar ik heb gezegd, dat wil ik zelf ook wel even nog heel goed weten mm -hmm. en mocht dat wel het geval zijn dan hebben we ook nog wel kunnen we ook nog wel wat um, wat ja. wat veranderen om het zo aan te passen ja. dat het de toegankelijkheid niet bedreigt. nee, nee. even over die uh, toegankelijkheid en laten we dan even hebben over het uh, aspect uitval van studenten studenten ja. die zeggen ja onder dit soort omstandigheden kap ik ermee dan zoek ik wel een baan alsof die daar zijn trouwens maar goed uh, de één onderzoek zegt 7% uitval en er zijn ook cijfers dat het over dik zijn. 56.000 studenten gaat die niet toetreden. is dat Als dat waar zou zijn, dat laatste, is dat dan voor u acceptabel? Ja, maar dat cijfer heb ik, dat heb ik nergens serieus onderbouwd uh, gevonden. Uh, we hebben cijfers van het CPB en die wijzen op 7.000 uh, studenten, iets meer, 7.500. We hebben uh, onderzoek uit uh, uh, Engeland, daar werd verwezen naar 7 Maar daar heeft men het collegegeld uh, verviervoudigd. Ja. Uh, kortom, we hebben signalen van de SCP, die heeft... Heeft studenten ondervraagd. En toen was er nog niet eens sprake van een aanvullende beurs. En er was maar een heel klein percentage dat zei. Ik denk dat ik niet ga, ga studeren. Mm. En we moeten overigens ook weten wie er dan niet gaat studeren. Want ondertussen hebben we ook heel veel studenten. die in het eerste jaar van hun studie al uitvallen. omdat ze toch liever niet willen studeren. Kortom, uh, het dwingt studenten ook wel om even na te denken. over wat investeer ik nou zelf in een opleiding. En het minder vanzelfsprekend te maken dat gezien de hele grote uitval. die we in Nederland land hebben ook echt nodig. U zei net over die toegankelijkheid. Hè? Daar, zijn de zorgen natuurlijk daar zijn de zorgen vooral groot over. En daar u zei, nou ja, dat moet ik allemaal nog eventjes een beetje beter bekijken. Ik wil dat sterker onderbouwd hebben. En daar valt dan nog wel wat te schuiven. Dat is nou precies de vraag. Hoeveel speelruimte heeft u eigenlijk? Uw collega Stef Blok is u net voor. Die heeft uh, met uh, uh, drie welwillende oppositiepartijen zijn woonmarktplannen mm -hmm. nu door. Dat slaat een gat in de begroting. Ik denk dat, er, dat niet elke minister daar maar mee bezig kan blijven. Hoeveel ruimte heeft u? Nee, dat is zo, maar daarom is het hier essentieel. We doen dit niet om te bezuinigen. We doen het omdat we liever middelen in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs besteden in plaats van levensonderhoud voor studenten. Want Ook omdat we weten dat de studenten daar, daarna veel meer gaan verdienen dan mbo-studenten. Dus alles wat ik niet in het leenstelsel kan stoppen, ja. dat kan ik dus ook niet in kwaliteitsverbetering. Precies, dat dus was ik een snap dat dat ja. een evenwicht is, want je wil die toegankelijkheid niet bedreigd zien. Ja. Tegelijkertijd wil je ook niet dat studenten maar gaan studeren, want ze hebben een basisbeurs. Maar eens gaan kijken of het uh, leuk is op ja. een uh, universiteit. Nee. Even kort, mevrouw Bussen tot slot. Uh, u zegt: ik ga zeker niet alle, alle suggesties overnemen die de Kamer vandaag geventileerd heeft. Is er één ding bij waarvan u zegt. dat ga ik zomaar overnemen? Dat vind ik namelijk nou een goed plan. Ja, wat ik een uh, belangrijk plan vind, is dat er gesuggereerd wordt... om te kijken of je bij de terugbetaling met uh, rentepercentages kan spelen. Bijvoorbeeld bij opleidingen die langer duren dan vier jaar. Voor meerjarige techniekopleidingen bijvoorbeeld. Of extra lerarenopleidingen. Omdat je dan ook nog iets kan doen aan uh, het stimuleren... van bepaalde opleidingen waar we tekorten hebben. Daar ga ik zeker heel serieus naar ja. kijken. Maar dat kost ook geld, heeft u gezegd v van van vanmorgen... En alles dat kan koste, je niet investeren. Inderdaad. Ja, precies. Maar goed, oké, okay, dat komt nee, maar dat in ieder geval. Draagt, kijk, als je dat goed kan doen... dan draagt het ook bij aan kwaliteitsverbetering. Maar het is nu, nu te vroeg om al te zeggen... dat gaan we zeker doen. Ik ga alles serieus bekijken. Ik kom bij de Kamer met een brief. En ik wil dus ook nog in tweede termijn van de Kamer horen... wat nu de punten zijn die zij echt belangrijk uh, vinden. Ja. En ik heb veel punten gehoord die ik herken. Ik heb ook punten gehoord waarvan ik zeg... ja, die gaan weer helemaal terug naar de langstudeerdersmaatregel. Dus... Um, dat kan ik niet doen, want dan kan ik geen sociaal leenstelsel meer invoeren. Na dus ik heb goed geluisterd, ik ga de Kamer antwoorden... en ik ga in tweede termijn kijken wat echt de wensen van de Kamer zijn. Oké, okay, wordt vervolgd. Mevrouw Bussemaker, hartelijk dank. Graag gedaan. Dag. Pst, Eén minuut. Toen ik daar binnenkwam, toen zag ik al dat het geen kleine melding was. Het bloed zat letterlijk tot op het plafond. Hij bleek uh, tweeslagadelijke bloeding te hebben...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 Metropolis Radio staat deze week in het teken van Valentijn, romantiek en liefde. Gisteren kon u horen dat bubbeling een van Nederland's belangrijkste exportproducten is... als het gaat om het verleiden op de dansvloer. Ja, sommige mensen gaan wel echt heel ver hoor. En wat is ver? Nou, ze rijden gewoon tegen elkaar, bijna droogneuken gewoon. Een beetje tegen elkaar aanrijden. Ja, Spullen we die billen! In Indonesië was correspondent Wilma van der Maten bij een romantisch diner voor twee. Via internet. voor je steekt de kaarsjes aan. Krijg je bezoek vanavond? Hij is in Paris. I was that He's here. Now with me. Hij is in Parijs, dus het wordt een Valentijnsavond via internet. En ik ga to make it like when we are having it in a, in a real situation. I mean. Facing to each other and we're talking in person. So, yeah, we want we want to make it like in a real life. Yeah. Ah, he's coming. <laughs> Hi, Siri. Can we start? En dan melt hij zich via internet op haar laptop.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 Hij leerde hem drie jaar geleden kennen. Het lijkt een serieuze relatie te worden. De meeste cyberverkeringen duurden niet zo lang. Ik kwam across mensen die who didn't have, you know, real intentions. So their intention was like wanting to have cyber chat, something like that. But this guy is very decent. De meeste mannen die Novi via een datingsite leren kennen, uiteindelijk uitwaren op seks, cybersex. Go ahead.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 Yes, uh, I hope next year or probably uh, next month... he will make up his mind Then he'll come. He'll take the next plane to come here. <laughs> <laughs> no. En morgen is China tenslotte aan de beurt in Metropolis Radio. Tonight I can announce... That over the next year another andere 34.000 Amerikaanse American troops will come home from Afghanistan. This bij will continue, and by the end of next year, our war in Afghanistan will be over. Stellige woorden van President Obama tijdens zijn State of the Union vannacht. Maar is Afghanistan wel Afghanistan stabiel en veilig? I think we have gone a long way to setting the conditions for what generally what usually. Is the defining factor in winning a counterinsurgency, which is to set the conditions for governance. Dat was John Allen, de huidige Amerikaanse bevelhebber van ISAF. Uh, hij was ook nogal stellig. Antoinette de Jong, journalist en analist van de regio Afghanistan-Pakistan. Welkom. Uh, de internationale troepen zijn on the Winning Road, zegt hij. Uh, als de, uh, en de Af Afghaanse troepen kunnen het straks na 2014, als de internationale troepen weg zijn, zelfstandig opereren. Hè, dat uh, zegt hij allemaal. Maar klopt dat eigenlijk wel? Ja, ik vind het heel uh, uh, zelfbewust. Maar um, uh. ja, ik, uh, ik moet het eerlijk gezegd uh, nog zien. Uh, mijn grote twijfel uh, ligt erin dat de voorwaarden, uh, of de. de Omstandigheden van de Afghaanse uh, realiteit eigenlijk helemaal niet veranderd zijn in al die jaren. En wat helemaal... is die? Wat is het belangrijkste daaruit van die realiteit? Nou, um, wij denken dat we alleen maar een oorlog aan het voeren zijn tegen de Taliban, maar in feite is de burgeroorlog die in de jaren negentig uh, speelde helemaal nog niet voorbij. Dus, als dus als zij al, zeggen... die, al die jaren zijn er gevechten geweest uh, met Taliban, met Al-Qaeda. Uh, maar zijn er ook onderling allerlei uh, confrontaties geweest... tussen warlords, die uh, ook, ook nu die ja. terugtrekking van troepen is aangekondigd... Uh, allemaal uh, zich proberen te positioneren... om zo'n best goed mogelijke uh, positie voor zichzelf te creëren. Dus als John Allen zegt, uh, niet alleen we zijn dan de winnende hand... maar eigenlijk hebben wij de oorlog gewonnen dan moet hij sowieso, zou je zeggen, alleen maar voor zichzelf en Amerikanen spreken. Want onderling uh, is er helemaal niks opgelost. Ja, uh, en niet alleen in Afghanistan zelf. Maar uh, er zijn ook conflicten uh, in de regio uh, met uh, Pakistan en Iran. Alle twee uh, zeer invloedrijk uh, in de conflicten in Afghanistan. En daar is eigenlijk ook nog niks opgelost. Ja. Dus ik, ik uh, vind het te vroeg om uh, heel erg optimistisch te zijn. Ja. De uh, Afghaanse troepen die zijn onderbetaald. Er is soms helemaal geen geld om maandenlang soldij uit te gaan betalen. Nou ja, dat, is, dat, dat leert de geschiedenis. Laan maar een boekje open. Dat is, dat is het recept om een land totaal in, me, in elkaar te laten storten, natuurlijk. Ja. Wat zullen dat als dat gebeurt? Uh, wat zal er met dat leger gebeuren als je dan denkt aan die stammenstrijd tussen al die clans? Nou ja, uh, het hoeft niet per se een onmiddellijke instorting te zijn van uh, het leger... en uh, de facto van de regering in Afghanistan. Uh, als je kijkt naar wat er uh, in de tijd is gebeurd toen de Russen uh, weggingen... naar de Sovjetbezetting, uh, bez uh, die gingen in 1989 uh, weg... En toch duurde het nog tot 92... voordat dat communistische regime instortte. En dat stond toen onder heel veel druk... van al die uh, opstandelingenbewegingen van de Mujahedin. Mm -hmm. um, dus het hoeft niet per se onmiddellijk uh, te gaan gebeuren. Maar wat je uh, wel al wel ziet... is dat uh, heel veel uh, uh, Afghanen die nu getraind worden... bijvoorbeeld in de E.N.E. in het leger... en uh, bij het EMP, bij de politie... Uh, eigenlijk... Uh, al hun uh, eigen groepjes vertegenwoordigden. Dus dan is er een commandant in Oeroeskan... Uh, die stuurt gewoon uh, alle jongens van zijn dorp... Hm. naar een training uh, bij de Nederlanders in de tijd. En uh, ja, die, die kunnen dan een machtsfactor uh, vormen in de omgeving. Dus, en dat is eigenlijk hoe uh, de, de training van het leger en de politie... voor een groot deel... Nog steeds verlopen. Dus het beeld wat de Amerikanen eigenlijk schetsen van uh, de uh, militairen en de politie, de Afghaanse militairen, de Afghaanse politie, die kunnen de veiligheid garanderen, dat is een sterk geheel, dat is gewoon niet waar. Het is namelijk al niet eens een geheel. Ja, ik zie dat niet. Nee, dat zie ik helemaal niet zo. Want je ziet nu al, er zijn verkiezingen aangekondigd voor het voorjaar van 2014. En nu zie je eigenlijk al dat de krijgsheren... die, die zo machtig waren in de jaren negentig, nu al hebben aangekondigd, oh, ik word kandidaat... oh, ik word kandidaat voor de presidentsverkiezingen. En je ziet dat uh, de gebieden die zij uh, beheersen... de steden Herat in het westen, ook he, grote economische uh, machtscentra... Uh, Mazar in het noorden, Kandahar uh, in het zuiden... die kun je wel stabiliseren. Maar dat hele uh, platteland uh, of rurale gebied... is een beter woord voor Afghanistan... Um, dat, dat wordt denk ik weer uh, heel erg anarchistisch en chaotisch... Mm. net zoals het voor is geweest. Ja. En die klens, uh, of laten we zeggen even nog het leger... want dan zat ik eigenlijk naar te vissen wat je zo pas zei. Het leger zal dus als de omstandigheden zich niet verbeteren... qua soldij en dat soort dingen... Mm. dan zal het leger opbreken langs klenlijnen. Nou ja, je, je, je ziet eigenlijk al wat de gevolgen zijn... want de terugtrekking is al gedeeltelijk begonnen in een aantal gebieden. Bijvoorbeeld in Kunar en Nooristan in het oosten... daar zijn de Amerikanen weggegaan. Uh, hebben ze hun posten uh, verlaten en de Taliban lopen er dan onmiddellijk in... Mm dat wil niet zeggen dat het altijd de Taliban zijn die uh, centraal worden aangestuurd. Maar dat kunnen ook weer lokale bendes zijn, uh, smokkelbendes. Uh, er spelen daar allerlei conflicten die helemaal nog niet opgelost zijn. Maar het grote probleem is dat je geen stabiele centrale regering hebt die diensten levert aan de hele bevolking. Maar dat beeld wordt wel opgehangen natuurlijk ook door de regering zelf en ook door Amerika. En eigenlijk is dat ook een voorwaarde om te zeggen het is een stabiel land, er is een centrale regering. Ja, ja, ze alles zeggen, alles speelt, speelt zich eigenlijk ja. lokaal af. Zowel ja, dat, leger, politie ja, als regering. Ik zie dat helemaal niet... Uh, ze zeggen het uh, omdat uh, ze weg willen. ...stabiel zijn voorlopig. Ja, natuurlijk willen ze zo snel mogelijk weg. Hm. Uh, dit jaar 34.000, volgend jaar de rest. Uh, maar als je dan bekijkt wat de gevolgen zijn... Uh, ...de financiering van uh, die veiligheidsdienst... ...is, is nog uh, uh, zeer uh, de vraag hoe de, de Afghanen dat ooit zelf kunnen gaan uh, bekostigen... Hm. Uh, het gaat naar schatting 4 miljard uh, in een soort afgeslankte vorm kosten... om die troepen uh, ja, uh, te handhaven. Maar de Afghanistan heeft helemaal niet de inkomsten daarvoor. Nee. Zeg maar, hoe kan dat leger in zo'n beroerde staat zijn? Er is al waanzinnig veel geld ingepompt. Nou ja, misschien heeft dat te maken met een rapport... dat recentelijk door de VN gepubliceerd is. Dat 2012 was weer een, al, alweer een topjaar voor de corruptie in Afghanistan. Ja. Um, stond onlangs, het, ging, het ging ook weer om een, ongeveer 4 miljard dollar. Dus je zou eigenlijk naadloos wat in de corruptie verdwijnt. Als je dat naar het leger stuurt, dan los je misschien iets op. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Um, wat je... Recentelijk was er een heel mooi verhaal in New York Times Magazine. Die beschreven een Afghaanse eenheid... die in de binnenlanden van Afghanistan het moest overnemen van de Amerikanen. Nou Die jongens hadden met z'n allen één helm. Die hadden geen zaklampen. Die hadden nauwelijks munitie. Slechte communicatie. Het... Ja, het was eigenlijk uh, om te huilen zoals die jongens moesten ja. opereren. Als je nou kijkt, hè, de terugtrekking van die troepen, aangekondigd, zelfs versneld, Obama, het, ze gaan nu al beginnen, stel echt in het eind 2014 is het zover, Ger had het in zijn inleiding over een eerdere oorlog in Afghanistan, veel zijn er wel niet geweest, het was een Drie. Engelse oorlog, ja. Ja, Engels, maar de Afrikaans Engelsen oorlogen. op een bepaald moment zeiden we trekken ons terug, er werd hem van alle kanten gezegd niet doen, want zover zijn we nog niet, en het ja. wordt een ellende hier, die bedachten zich op het allerlaatste moment, niet goed afgelopen, maar bedachten zich toch, omdat ze dachten het, wo het wordt hier burgeroorlog, ellende, we kunnen niet weg. Zit dat erin dat de internationale gemeenschap zegt, we gaan ons niet helemaal terugtrekken, want het loopt hier razend uit de hand. Nou, in feite is het al gezegd dat er uh, uh, nog altijd wel een aanwezigheid zal zijn van mensen die uh, leger en politie gaan trainen. Ja, Amerikanen hebben ook gezegd mensen. dat ze financiële rugdekking gaan geven tot 2024. Hmm. Um, maar ze hebben ook gezegd, dat doen we alleen, als we zeker weten dat wij gevrijwaard zijn van Afghaans recht. Dat wij dan dat hè, dat ja. we daar ook carte blanche hebben. Het is een van de redenen geweest waarom Amerika zich volledig uit Irak heeft ja. teruggetrokken, omdat ze die zekerheid van Irak niet kregen. Ja, maar goed, de politieke realiteit van volgjaar, volgend jaar is nog niet eens uh, bekend wie Karzai gaat opvolgen. Hm. En, en ja, volgens mij is het nog altijd zo: wie betaalt, bepaalt vaak. Dus uh, ze hebben natuurlijk ook wel. Uh, sterke uh, stok mm -hmm. achter de deur ja. om uh, uh, toch uh, te kunnen blijven. Wat en... zou je nou nog kunnen doen? Kijk, aan de ene kant denk je aan de 19e eeuw. De Britten hebben daar drie oorlogen ja. gevoerd... met en, en om de Afghanistan, met de Russen ook en zo. Um, dat is totaal op niks uitgelopen. Nu is de politieke situatie vele malen complexer... met Iran en met Pakistan, et, et cetera... Dan zou je zeggen, we doen helemaal niks, we hadden er nooit heen moeten gaan. Maar dat kan ook weer niet, want Al-Qaeda zit daar. Dat is een dilemma waar je nooit uitkomt. Of wat is de les? Ja, ik ben daar zelf een beetje dubbelhartig in, eerlijk gezegd. Want uh, hoewel het absoluut zo is dat je die hele grote conflicten moet gaan aanpakken... en zorgen dat er overleg komt tussen Iran en de Verenigde Staten... tussen India en Pakistan over Kashmir... Um, uh, moet je. Uh, is, het, is het ook wel zo dat... Uh, ja, gewoon uh, Afghanen die uh, in Kunduz zitten en nu getraind worden. toch ook wel iets opsteken en heel graag uh, willen dat er een betrokkenheid blijft van, uh, met het buitenland. en dat ze uh, gesteund worden. Dus dat, ik wil niet zeggen dat iedere interventie daar totaal. Uh, zinloos, is. zinloos is geweest. Dat vind ik te ver gaan. Hm. Maar okay. uh, ja, ik, ik denk niet dat het gereed is om. Uh, om zelf totaal alles over te nemen. De regering is daar al niet naar. En grote groeten, groepen Afghanen Die staan nu buiten de macht. Dus die, ja, die gaan meedoen aan dat machtsspel. Antoinette Jong, dank je wel. De villa is zometeen na het nieuws terug. Internet, blogs, Twitter, klanten, radio en televisie.